Wrapped up like a douche, you know Gonna een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Lieve help, Daan, je verrast me gewoon. Ja, al goed, hè? Wat gezellig, ja. hè? Ik zat met Schrill van Robbie eventjes te kwabbelen ja, over gisteravond. Ja. Dat was niet de bedoeling eigenlijk. Was dat bij je gezellig of niet?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 Ja, ja, Job. heerlijk hè? Oh man, die kan je gewoon bij het zwijmblad aan. We gaan hier, we swingen onze pampen uit hier, ook. Oh. Nou, ik vind ik ook weer overdreven. Ah, ja, wel, man. <laughs> het is wel lekker, echt energie, wel. in ieder Come geval, op, man. Laten we heel zijn. Ik zie, ik zie jou swingen hier, oh.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 Thank oh. you.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 Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need those because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't. Just killed a man A little silhouette of a man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 Regents Van. Hoe uh, uh, uh, heet die nou ook alweer? Uh, Bohemian Rhapsody. <laughs> Ik wil wel Rhapsody in Bloom zeggen, maar dat is van, ja, heel wat anders. <laughs> dat, is, uh, dat is klassieke muziek zelfs. Uh, maar goed, daar hebben we het vanavond niet over. Dat is, daar is een ander programma voor.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 Ja, ja, zeg het, maar. het begint een beetje gezellig te worden Want de heren van het uh, volgende programma Die uh, beginnen een beetje Knock uh, ja, out Kijk uh, ze nou staan ze Stoere boys Beginnen hier uh, binnen te druppelen Maar dat is van later zorg um, uh, Helaas voor jullie zal ik er niet naar luisteren Muziek is niet mijn smaak, maar dat weer wat anders. We gaan het door met de nummer. Ja, echt voor Daanse vader. Niet per se zo uitgezocht, maar ik denk dat hij het geweldig vindt. Het zijn de Temptations, een groep uit 19, jaren 60. Een van de eerste soulbands bands uit Amerika. En het nummer geweldig. Papa was de Rolling Stone.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 was much on baking, spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear and said, son. We gaan eruit. Nee, we gaan er nog niet uit. We gaan nog een klein nummertje, een stukje draaien van een, een heel mooi nummer van uh, Peter Frampton. Eigenlijk is het een nummer van George Harrison, auto tijdens het concert van Bangladesh, While My Guitar Gently Weeps, het nummer uit 1975. In ieder geval was het wel een programma weer. Ja. Uh, over twee weken zijn we er weer. We're calling a trap. I can't walk out.